Volwanderen en het conrad mysterie Een nieuw detective-hoorspel in acht episoden door Francis Durbridge. Vertaling, Johan Benink. Regie, Dick van Putten. Ja, natuurlijk. Wat bedoelt u? Met die Konrad is hier in mijn bureau. Spring even. Ze zit vlak tegenover me... Maar het lichaam van een meisje van Betty's leeftijd is hier vanmiddag gevonden. Waar ik dacht dat het Betty Conrad was. Dat lag trouwens voor de hand. Maar vertel eens, is ze helemaal in orde? Ja, ogenblik. Ah, Foster, laat Miss Conrad even hiernaast wachten, wil je? Ja, daar ben ik weer. Nou, fysiek gesproken is er niks met aan de hand. Maar geestelijk normaal is het toch niet. Ze kan of wil niets uitlaten over haar vlucht van die school... en hoe ze daarna hier naar Londen gekomen is. Maakt ze de indruk om de een of andere manier verdoofd te zijn? Nee, dat geloof ik niet. Ik merkte meest niets van de gewone symptomen. Waar is ze vandaan gekomen? Ze zat op een bank in Hyde Park. Een van onze mensen heeft haar aangetroffen. Ze zag er beroerd uit en maakte de indruk dat ze ziek was. Forsberg heeft er zich mee bemoeid... en die kwam tot ze niet geringe verbazing dat de ontdekking dat het met die was... Ik heb toen direct haar huis opgebeld, waarna haar stiefmoeder hierheen kwam. En die heeft haar toen geïdentificeerd. Zo. Dus er is geen twijfel mogelijk. Maar, maar niet het minst. Oh ja, breng jij haar vader op de hoogte. Die is schijnt het nog in Duitsland. Ja, die is hier in Garmisch. En uh, breng uh, Brekschaft op de hoogte. Dan hoef ik hem niet te bellen. Komt er maar hebben. Maar, uh, Sagrian, Ja. wat denkt u nu verder voor stappen te doen? Stappen? Wat stappen? Ja, maar uh, dat andere meisje, dat meisje dat we hier voor Noord hebben gevonden. Ja, dat is een zaak die best wat verder aan gaat. Ik geloof trouwens niet dat hij iets te maken heeft met die Conrad-affaire. Nou, dat zullen we dan wel zien. In ieder geval, ik hou wel contact met u. Ja, afgesproken. En de groeten aan Ina. Bedankt voor het telefoontje. Tot ziens. Tot ziens. Hoi, oh, wat was dat allemaal? Dat die Conrad leeft. Huh? Ze zit in Londen. Weet je het zeker? Geen twijfel mogelijk, kindje. Ze is in Londen op het moment. De stiefmoeder heeft haar herkend. En mankeert ze niets? Niets. Alleen weigert ze iets te zeggen. Maar dat meisje dan... Dat meisje dat Brex gevonden heeft. Ja, dat is blijkbaar iemand anders. Paul, hoe zou Betty naar Engeland gekomen zijn zonder dat ze zich iets kan herinneren? Dat heeft Sir Graham niet gezegd. Hij zei alleen dat ze weigerde om te praten. Denk jij dat ze bang was iets los te laten? Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk. Het schijnt ook niet dat ze verdoofd is. Misschien kan haar vader iets uit haar krijgen als hij terug is in Londen. Mogelijk, ja. Oh ja, dan bedenk ik ineens. Ik zou dat kon het nog opbellen. Hij woont in het park hotel. Ja. Of hij moet er weg zijn. Hij zei dat hij terug zou gaan naar Engeland. Ja, maar morgen pas. Oeh. Wat? Dat bedenk ik ineens als hij nog niet weg is. Dan zou de inspecteur hier misschien verteld kunnen hebben dat het andere meisje, het andere meisje dat vermoorde meisje hier zijn dochter is. Ja. Ja, ik moet direct berichtschrift zien te bereiken. Binnen. Gaat u hier zitten, mevrouw Vlaanderen? Deze stoel zit makkelijker. Oh, dank u wel, Breksha. Ik ben blij dat u even hier kon komen, Vlaanderen. Ja. De gebeurtenissen volgen elkaar op in een tempo. die zou haast moeite gaan krijgen het bij te houden. Tje, ik sta tenminste paf over het nieuws wat u me door de telefoon vertelde. Onbegrijpelijk hoe dat meisje zo onopgemerkt naar Engeland is kunnen komen. Een heel politiekorps heeft zo wat achteraan gezeten de laatste dagen. Ja, vertelt u ons. wat bracht u op de gedachte dat het andere meisje. De Meisje dat vermoord werd Betty Conrad was. Nou, omdat het vermoorde meisje ongeveer even groot was... Mm -hmm. en ook dezelfde haarkleur had als Betty Conrad. En bovendien droeg ze kleren en schoenen die in Bond Street in Londen waren gekocht. Ja. ja, dan moet je wel tot die conclusie komen. En hebt u al moeite gedaan om dokter Conrad te bereiken? Ja, maar hij was uit toen ik zijn hotel belde. Ik heb een boodschap voor hem achtergelaten om contact met ons te zoeken zodra hij terugkwam. Goed... Nou uh, ja, nou zou ik wel graag de mantel willen zien die het meisje droeg. Toen ze. Verdomme, hè? Ja, wat is dat? Berust dokter Conrad om te spreken. Ja, laat binnenkomen. Zo, zo. Niet er vlug bij. Hoe laat hebben we hem opgebouwd? Een uur geleden ongeveer. Zeg, een ogenblik. Vertel hem maar niets over dat vermoorde meisje. Alleen maar dat zijn dochter terecht is, ja? Waarom? Omdat die zaak volkomen los staat van de Conrad-kwestie. Of dat u dat niet aan me eet. Ach, tja. Ik zie eigenlijk niet in waarom we niet... Of niet Misschien heb u toch gelijk. Hey, goedenavond, dokter Conrad. U kent meneer de Vlaanderen natuurlijk. Ja, zeker. Goedenavond. Er was een boodschap voor het hotel. Herbert. Dat klopt. Ik heb u een uurtje geleden opgebouwd. Slecht nieuws? Integendeel, dokter. Heel goed nieuws zelfs. Wat u betreft, tenminste. Uw dochter is in Londen en het schijnt volkomen veilig. Wat zegt u? In, in Londen? Ja. Sir Graham Forbes wilde me op. Uw dochter zat toen bij hem op zijn privé kantoor. En is alles goed met haar? Het schijnt van wel. Alleen ze weigert iets te zeggen. U bedoelt dat ze weigert een uitlegging te geven over haar verdwijning? Ja. Volgens Sir Graham wens ze geen woord uit te laten. Dokter... Heeft uw dochter ooit aan geheugenverlies geleden? Amnesie? Nee, nooit. Als dat zo was, dan zou ik daar de politie toch over hebben ingelicht. In ieder geval, misschien kunt u eens met haar praten als u in Londen probeert. Ja, bent. dat zal ik zeker. En mocht u denken dat ze het een of ander geheim weerhouden voor u, dat ze iets verbergt uit angst of zo... dan meldt u dat dan direct als een weer inbied. Ja, natuurlijk. In ieder geval houd ik haar tot en met de volgende vakantie bij mij thuis. En denkt u haar daarna dan weer terug te sturen naar het pensionaat van Mrs. Walden? Ja, dat, dat weet ik nog niet. Ze was trouwens de langste tijd op die school geweest. Ik zal er met een vrouw over spreken. Ondertussen ben ik u erg dankbaar, meneer Vlaanderen, en u ook vanzelfsprekend, Mr. Breckschaf. Het spijt me dat we niet eerder iets voor u hebben kunnen doen. Ja, maar u hebt mij fantastisch geholpen, heren. die veilig in Londen. Ja. Mijn kind terug. Dat, dat is toch alles voor me? Wel me direct op als u in Londen terug bent, meneer Vlaanderen. Ik houd u op de hoogte van de toestand van mijn dochter. Dat zal ik zeker doen, ja. to, Tot ziens dan, heren. Dokter, dokter. Ik laat u even uit, dokter. Nou, Paul. Wat? wat nou verder? ja, ik moet de nog even hebben. Dan gaan we gaan naar de school en brengen het nieuws bij mrs Welden, niet? Nee, maar... Ik had de hele Mrs. Walden vergeten. Ik denk wel dat ze in de zevende hemel zal zijn. Natuurlijk ben ik dolgelukkig, meneer Vlaanderen. Maar ik... Maar wat? Ik bedoel, een bepaalde voldoening heb ik er niet van. Het is allemaal nog zo vaag. Ze duikt me daar plotseling op in Londen... zonder enige opheldering te geven over haar bewegingen. Ja, dit is toch alles wat ik u vertellen kan, Mrs. Walden. Ja, maar heeft ze geen enkele uitleg gegeven? Blijkbaar niet. Maar ik denk dat u wel gewoon een schrijver van Dr. Conrad zal ontvangen, mrs Welland, nadat hij met Betty gesproken heeft. Oh, nee. In ieder geval vind ik het heerlijk dat het kind terug is. Alleen had ik het wel gepast gevonden als Herr brekshaft zich even met mij in verbinding had gesteld. Ik heb hem gezegd dat ik naar u toe ging. Hij vond dat waarschijnlijk wel voldoende. Zo, maar ik vind dat dan in ieder geval niet. Het was een plicht geweest mij persoonlijk over deze uitslag in te lichten. Maar herbrekshaft heeft het bericht helemaal niet ontvangen. Ik kreeg het door uit Londen. Ja, mrs. Walden. Sir William Forbes van Scotland Yard heeft mijn man opgebeld en niet herbrekshaft. Dat is heel vriendelijk en ik apprecieer het ten zeerste. Maar er bestaat toch altijd nog zoiets als etiketten? Want ik zeg wel, weet Elliot, Mr. France, dat het meisje terecht is? Ik heb het hem niet verteld. Ik hoop dat dit ook weer geen inbreuk op de etiketten is, mrs. Walden. Oh, nee. Maar ik geloof toch wel dat de arme man het dient te weten. Hij was er zo van overstuur. Ik kan hem ook niet begrijpen. Ja, dat moest Hij van... was ja. een van de verdachten. Vergeet u dat niet, Mrs. Welden? Een verdachte? Ja. Herinnert u zich niet dat men aannam dat hij Betty op de thee had gevraagd op de dag dat zij verdwenen is? Goed. Maar geen mens met een klein beetje hersens geloofde ook maar één even... verdachte. Ja, wat is er, Maria? Uh, Graaf in Dekker en Mr. Elliot Fransen moeten spreken, madame. Oh kom binnen, Elliot. We hadden het juist over je. Heb je het nieuws? Goed, Elizabeth. Ja, Elsa. Ik heb het er juist nog over met meneer Vlaanderen. Maar hoe wist jij dat? Dat moet een hele schok voor je geweest zijn, Elizabeth. Ik kan je niet zeggen hoe kapot we hiervan waren. Meneer Vlaanderen, er is iets dat u zeker weten moet. Toen het lichaam gevonden... Lichaam? Dat lichaam. Elliot, waar heb je het over? Over Betty Conrad, natuurlijk. Ik dacht dat je zei dat jij het wist. Maar weet je dan nog van niets, Elizabeth? Betty is dood. Ze hebben haar lijk gevonden in een veld vlak bij nee. Vlaanderen. Wat betekent dat allemaal? U zei toch dat Betty in Londen was? Betty Conrad is niet dood. Zij is inderdaad in Londen. Een uur geleden kreeg ik de telefonische boodschap van Sir Graham Forbes van Scotland Yard. Maar, ja, maar dat, dat is onmogelijk. En ze hebben het arme schaaf vanmiddag vermoord gevonden. Dat was Betty Conrad niet. Was het dat niet? Nee. Bent u daar zeker van, meneer Vlaanderen? Volkomen zeker. Ik zei u al, Betty Conrad is in Londen. Maar als ze dan Betty Conrad niet gevonden hebben, wie was dat meisje dan? Dat weten we nog niet. De politie heeft het lichaam nog niet kunnen identificeren. Ah. Oh, mijn Hemel. Wat is dat Mrs. Welden? Wat heb je? Dat, dat mankeert je, ja, Elizabeth? Nou, dat denk ik opeens. Het verloren meisje is niet June Jackson, Mrs. Welden, als u dat dacht. Ja, dat dacht ik inderdaad. Bent u er heel zeker van dat het June niet is? Volkomen zeker. Op de eerste plaats heeft June een heel ander figuur dan Betty. Dus wat dat betreft is een vergissing uitgesloten. En op de tweede plaats... Gaat u verder, meneer Vlaanderen? Op de tweede plaats? Op de tweede plaats heb ik mijn reden om aan te nemen... dat het vermoorde meisje onmogelijk June Jackson kan zijn. <middels> ...vond je het nodig om je van de domme te houden... ...toen ze het over June Jackson hadden. Heb ik me van de domme gehouden, kindje? Nou zeg, je deed verschrikkelijk geheimzinnig... ...en je vertikte het gewoon om enige opheldering te geven. Om het maar eens zacht uit te drukken... ...je draaide volkomen om de zaak heen. Aan de ene kant maakte je de mensen dood nieuwsgierig... ...en aan de andere kant was je zo gesloten als een bus. Oh, oh, oh. je gebruikt dat grote woorden, mevrouw Vlaanderen. Hoe kan jij zo stijf en strak volhouden... ...dat het vermoorde meisje June Jackson niet is omdat ik toevallig weet dat het meisje op dit moment gezond en wel terug is in Amerika. Huh? En bij haar ouders zit. Bij haar ouders? Ja. Ben u er zeker van? Absoluut zeker. Ik heb die zaken nooit gemaakt. het ah. was ook een telegram dat ik ontving, want Sam helpt John June Jackson was het pakje waar die het over had. Bedoel je dat Sam in München was en haar aan boord van het vliegtuig heeft gezet? Ja, precies, lieveling. Oh, maar waarom heb je me dat nog niet eerder verteld? Omdat ja, ik geen tijd had je dat allemaal uit te leggen, liefje. Dat was de reden. Ik moest handelen. Oh, verkeerde Doen dan ook een gevaar? Dat zeker. Hoe ben je daar dan weer achter gekomen? Achter wat? Hoe kwam jij te weten dat zij in gevaar verkeerde? Ik heb haar in haar ogen gekeken. Wat? Ik heb haar in haar ogen gekeken. Ina. Ina, zodra we in het hotel terug zijn, moet je de kopjes maar gaan pakken. Gaan we hier dan weg? Precies. Terug naar Londen? Ja. En wanneer? Misschien morgen, misschien overmorgen. Nou ja, het kan ook zijn de volgende week. Betekent dat uh, dat je de zaak opgeeft? Ina, heb jij het ooit beleefd dat ik een zaak opgaf? Jawel zo wat dan? je dieet waar jij zo dapper mee begonnen bent. Hey Paul, waar hebben we Madame Klein? Waar rempel. Ach, meneer Vlaanderen, ik wou u graag even spreken. Zou dat kunnen? zeker. Zullen we daar even in de lounge van zitten? Ja, ja, graag. Nou, ik zou zeggen, vertel maar eens mevrouw. Wat heeft u op het hart? Het gaat over Gerda. Gerda? Ja, ja, Gerda Holman. Zij is mijn assistente in de zaak. U herinnert haar misschien wel, mevrouw Vlaanderen. Mm -hmm. Een slank meisje, donkerblond haar. Zij heeft u nog geholpen toen u die blouse kwam kopen. Oh ja, ik herinner me haar heel goed. Wat is er, mevrouw? Het ja, schijnt dat zij verdwenen is. Wat? Gisteren is zij weggegaan om te lunchen... en zij is niet in de zaak teruggekomen. Ja. En niemand heeft haar sindsdien meer gezien. Hebt u dat al aan de politie verteld? Nee, mevrouw, nog niet. Maar ik maak mij ongerust. vreselijk ongerust. Ik dacht dat u man mij misschien... ja, mij misschien een raad zou kunnen geven. Ja, ik zou dan toch eerst de politie in de zaak kennen, mevrouw. En dan... haar ja, ouders waarschuwen. Kent u haar ouders? Jazeker... Ik moet u zeggen dat ik het vreselijk vind om naar die mensen toe te gaan. Ja, Weet u, de vader van Gerda is een van de bekendste uitgevers hier in Duitsland. Gerda voelde er niets voor om in de zaak van haar vader te komen. Zij moest zij zo in de modebranche, daar stond zij op. Haar vader kocht haar toen in in de zaak. Ja, dat was ons filiaal in München. En toen ik naar Garmisch kwam, vroegen ze mij haar mee te nemen... en haar hier onder mijn speciale bescherming te houden... Dus ze woont in Garmisch? Ja, ja, meneer Vlaanderen. Ze heeft een kleine flat in de bouwmachtstrasse. Ik heb haar hospitaal gesproken en die vertelde mij dat Kerta gisteren na de lunch is weggegaan. Zo zij dacht terug naar de zaak. Maar daar is zij niet teruggekeerd. Zo. En is ze vannacht ook niet thuis geweest? Nee? Is er geen jonge man? Oh, nee, nee, nee, nee, mevrouw, daar ben ik zeker van. Wat dat is, Madame Klein? Huh? Er was er iets aan Jarda waar men haar aan zou kunnen herkennen? Een littekenen? moedervlek of zoiets. Nee, nee, niet dat ik weet. Of wat, Twins? Ja, toch iets. En wat is? Uh, zij miste twee tanden en daarvoor droeg zij, ja, hoe noem je dat, een uh, uh, plaat? Een um, brug. Ah ja, juist, precies. Ik herinner mij dat, omdat ze me van de week nog zei dat ze daarvoor nog naar de tandarts moest. Uh, ja, dat yes. is los of zo. Ja, ik dank u, madame Klein. Hm? Ik zou zeggen, laat u het verder maar aan mij over. Ik zal ja. contact opnemen met de politie. Ja. Ina, neem jij maar dan een klein even mee naar het baartje... en laat haar wat drinken, hè. Mm -hmm. Ik moet u even opbellen. Goed, pa. Ja, hoofdinspecteur Batschaf hier. Batschaf. Ik had zojuist een bezoek gehad van een dame, een zekere madame Klein. Ja, die ken ik wel. Ze heeft de moeder, in kent Klopt. Het schijnt dat een assistente van haar, een zekere miss Gerda Holman, sinds gistermiddag wordt vermist. Mijn vrouw kent dat meisje wel, wat gezegd dan. En ze beweert dat haar uiterlijk, haar verschijning, ongeveer overeenkomt met die van Betty. Zo? Ja. Dat meisje heeft een opvallend kenteken. Ze mist twee hoektanden... En draagt een zogenaamde brug. Eén van die tanden moet wat loszitten. Ik geloof dat ik je begrijp, Vlaanderen. Goed. Zal ik zal het nakijken. En eh, dan bel ik wel als ik iets nader weet. Mooi. Ja, ik wacht hem wel af. Meneer Vlaanderen. Ja? Dit moest ik u geven. Voor een dame. Oh, dank wel. Ja, wacht eens even. Zo. Ja, dat is wel goed zo, dank je. Best meer. Hallo, Paul. Ik zocht je beneden. Madame Klein wilde toch liever niets gebruiken? Heeft ze nog iets gezegd in de tijd dat ik weg was? Nee, niets belangrijks. Ze was nog laag onder de indruk, vind je niet? Ik weet het niet. Bij sommige vrouwen kun je daar helemaal geen pijl op trekken. Maar volgens mij is ze nog niet bepaald een goede actrice. Zeg, Ina, herinner jij je nog die ochtend dat je die blouse kocht? Ja. Zou jij nog kunnen zeggen... Oh, oh. kan dat voor jou zijn? Nou, dat misschien. Hoewel zo vlug is die meestal niet. Hallo. Goeiedagend, meneer Vlaanderen. Met Harper. Oh. Ja, Harper. Ik wou u nog maar even bellen voordat ik naar Engeland terug ga. Naar Engeland? Gaat u Duitsland verlaten? Ja, die Conrad Affaire heeft nogal een vervelende invloed gehad op mijn carrière. Ik had het eigenlijk al wel voorzien met die herhaalde ondervragingen door de politie. U weet hoe ze de laatste tijd achter mijn broek gezeten hebben. Ja, dat zit nog eenmaal vast aan het gewone routine onderzoeken. Dat heb ik u trouwens al verteld. Ja, maar een bankdirectie neemt dat blijkbaar niet. Ze hebben me overgeplaatst naar ons filiaal in Kensington. Oh, nou, wat dat betreft, dat klinkt toch niet onplezierig, wel? Bent u niet blij, weer naar Londen terug te gaan? Nou, ik gun u de pret. Je bent er een klein radertje in de grote machine. Je krijgt gewoon de kans niet om er nu en dan eens tussenuit te gaan en even een kop koffie te drinken. Nee, ik moet er niet aan denken. Er is zeker nog niets nades bekend over Betty. Integendeel, ze is te echt. Wat? We hadden het wel zo'n beetje verwacht, niet? Wat bedoelt u? Ze springt levend en naar het schijnt in de beste conditie. Ze leeft, zegt u? Dat zei ik, ja. Nee, maar ik... Ik, ik weet niet wat ik... U schijnt nogal verbaasd te zijn. Ja, dat ben ik zeker. Ja, nou, zo zie je. Het is nooit verstandig te vroeg conclusies te trekken, ha? hè? Ja, dat blijkt... Het schijnt nu eenmaal aan de mensen vast te zitten, hè? Kijk maar eens naar de directeuren van de bank. Wanneer gaat u terug naar Londen? Morgen. Zo, dat is dan vlug. Ja, ik hoop ook zo gauw mogelijk hier weg te zijn. U weet wanneer je me kunt bereiken in Londen? Ja, natuurlijk. Uh, Meneer Vlaanderen, dit staat toch vast, hè? Betty is safe. Dat staat vast, Hapa. Betty is gezond en wel thuis. Dat is dan in ieder geval goed nieuws. Ik ben blij dat je er zo over denkt. Eh, tot ziens dan. En mijn goed aan mevrouw. Dank u. Met de haber. Was hij verbaasd toen hij hoorde van Betty Condret? Heel erg, ja. En blij? Nou, ik weet niet of blij wel het juiste woord is. Ik geloof eigenlijk dat hij op het moment meer met zichzelf bezig is. Hij is overgeplaatst omdat hij in die Condret-zaak gemengd was. Uh -huh. Ja. Van zijn standpunt gezien is het een tikkie bitter voor hem te horen dat Betty terug is. En er eigenlijk niets aan de hand lijkt te zijn, hè? Ja, maar hij was toch zulke goede vriendjes met dat kind. Als zij vermoord was, zou hij evenals Elliot Frans en Grave en Dekker op de lijst van verdachten hebben gestaan. Ja, dat is wel zo, ja. En wat me opviel is, dat toen ik hem vertelde dat Betty gevonden was, hij er onmiddellijk van overtuigd scheen dat Betty vermoord was. Misschien had hij iets gehoord over dat andere meisje waar, waar Brexaf van vertelde. Ja, maar dat sprak hij helemaal niet over. Ten slotte is het moeilijk te oordelen over iemands reacties door de telefoon. Mr. Hapers reacties zijn over het algemeen nogal moeilijk te beoordelen. <tied> ...vanavond nogal rustig, vind je niet, Paul? Ja. Wil jij nog wat drinken? Ik zou zeggen, je hebt het wel verdiend... ...na al die inpakkerij. Oh, nee, dank je wel. Is gek dat ik nog niets van Bracksoft heb gehoord. Hij hm? zal me nog wel, hè? Ik denk dat de stakker een beetje de kluts kwijt is. Hij was er natuurlijk van overtuigd dat... Ach, kijk eens, er is-ie. Nee. Ja, ik kwam hier langs en ik dacht zo... ...ik zal maar even binnenlopen in plaats van op te bellen. Natuurlijk, natuurlijk. Ga zitten. Denkt u iets? Nee, merci. En? Wat voor nieuws? U hebt gelijk gehad. Er is geen twijfel mogelijk. Het lichaam wat we gevonden hebben is van het meisje uit de modezaak. Zo. Verder? Dat is dan weer een stapje verder. Ieder idee over het motief? Nog niets op het moment. Ik heb u met een klein ondervraagd, maar u brengt ook al niet verder. En de andere mensen? Die anderen die met de Konradzaak in connectie stonden... en die we ondervraagd hebben? Haper... Aliet Frans, uh, Gavin Dekker, zouden die hier iets mee te maken kunnen hebben? Nee, het ziet er uit dat dit weer een hele aparte zaak gaat worden. Ik zie geen enkel aanknopingspunt. Zo, ja, u weet van recherche zaken wel alles af, meneer Vlaanderen, en dus zult u mij moeten toegeven dat sommige bijkomstigheden misleidend kunnen werken. Vooral in moordzaken. Jawel, maar dat hangt toch van de bijkomstigheden af, niet? Maar u kunt van uw standpunt gezien natuurlijk gelijk hebben, Bradshaw. Ik wil u daarvan ook niet van afbrengen. Ja, uh, wij denken erover morgen terug te gaan naar Londen. Toch al? Ja. Hm. Zou u er niet nog een paar dagen vakantie aan vast kunnen knopen? U zou daar volop van kunnen genieten nu de zaak voorbij is. Ik heb niet gezegd dat de zaak voorbij is. Welkschaft. Ja, maar het meisje is toch terecht? Ja, Maar volgens mij zit er meer aan die zaak vast dan alleen maar de verdwijning van Betty Conrad... En daarom, uh, mocht er zich nog nieuwe gezichtspunten voor doen... ...dan wilt u zich wel een verbinding stellen met Sir Graham. Ja, natuurlijk. Onmiddellijk, dat spreekt. Moi. Nou dan. dan. Prettige avond verder, vrouw Van Wilt u nou echt niks meer maken, hè? Nee, Nee, nee, nee. moet gaan. Mijn vrouw wil me ook wel eens zien. Misschien zien we wel gauw weer in Londen terug. Ja. Naarom, het is Vlaanderen. Dat is En nog meer hartelijke dank voor alle moeite die u zich getroost hebt. Ik wens u een goede reis. Merci. Dus Paul, je plan staat nu vast. Huh? Wat bedoel je? Nou, oh, dat we naar huis gaan. Ah, oh. uh, uh, ja, ja. Ik ben er helemaal niet boos om. Het is hier heel mooi, maar ik vind het toch altijd prettig weer naar huis terug te gaan. Wanneer wou je precies vertrekken? Dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf? Waarvan, Paul? Van het feit of er een kerst zal zitten in mijn droge martini. Liefje, in een droge martini zit toch geen kerst? Dat zullen we dan zien. Gaan we weer naar het hotel, room? Ja, kindje. Ik vind dat we daar maar weer eens een stukje moesten gaan eten. Het bevalt me daar nou best. Paul, je wilt toch niet beweren dat we helemaal naar Oberammergau rijden... alleen omdat het het eten zo goed is? Voor de dag ermee, wat is de bedoeling? Oh, ik zal het je straks wel uitleggen, hoor. Waarom stop je nou hier, Paul? Het is toch de parkeerplaats niet? Nee, ik wil de het dan niet op, je, Ina. Maar we zouden dat toch gaan eten? Nee. Jawel. Waarom kunnen we daar dan de wagen niet neerzetten? Nou, nee, ik zal het je uitleggen. Hm? Luister, Ina. Ja? Nadat ik vanavond met had getelefoneerd had... Er werd mij een briefje gebracht door Piccolo. Ja? Een kabeltje van Mrs. Gunter. Scooter? Waar moest ik. Ja, ze schreef mij dat ze iets te vertellen had in verband met Betty Conrad. Ze zei dat ze wist dat Betty in leven was, maar dat er iets was te weten moest. Dat schijnt er dan op te wijzen dat Joyce Gunter op een of andere manier bij betrokken is. Ja, dat moeten we nu proberen uit te vinden. Hoe dan ook, ze gaf me de raad hier vanavond te dineren. En we zouden dan de wagen onder deze beurt parkeren, uit het gezicht van het hotel. Waarom? Huister ook. Ik zou een bar bestellen, een droge martini. Ja? Als daar bij vergissing een kers in gedaan zou zijn, had dit te betekenen dat zij naar buiten zou kunnen komen en mij ontmoeten bij de wagen. En als er geen kers in zit? Dan zouden we het morgen nog eens moeten proberen. Ja, maar we kunnen hier toch maar niet een paar maal per dag komen binnenvallen... en allemaal droge martinis bestellen. <laughs> Ach, ik dacht eigenlijk dat je mijn landen droog Ja, dat wil ik ook wel, maar ik geloof toch dat dit van belang is, kindje. Ja, dan ziet het er dus nou uit dat ze je alleen wilt spreken... Hm? zonder dat iemand van het hotel dat merkt. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Maar voor wie zou ze dan bang zijn, denk jij? Haar Ik vermoed het. Ja... Dan moet ik alleen nog een excuus in te vinden waarom ik terug wil naar de wagen. Oh, dat lijkt me nogal eenvoudig. Hoe dan? Ik laat mijn tas hier liggen. En als ik zie dat er een kerst in glas ligt, vraag ik jou om mijn tas even uit de auto te halen. Dat is een uitstekend idee. Mm -hmm. nou, kom er maar mee. ...land verlaten... ...en nou wouden we hier ons afschetsen... Ja, ...gaat u terug naar Londen? Dat is wel de bedoeling, ja... ...ik wou dat ik met u meekom... ...ik zou zo graag weer eens een paar oude vrienden willen opzoeken... Goedenavond meneer Vlaammeren... Goedenavond mevrouw Vlaammeren... Goedenavond, mevrouw Skoentje... ...zeeg, uh, Joyce... Uh, ...meneer vertelde net uh, dat ze gaan vertrekken... ...och, wat jammer... Nou, in ieder geval dan een afscheidsdrankje van het huis. Ja, inderdaad. Wat zal het zijn, mevrouw Vlaanderen? Mag ik een sherry? Een droge sherry, geloof ik. Ja. En u, meneer Vlaanderen? Mij ook graag. En, een, oh, nee, wacht. u. Uh, geeft u mij een droge martini? Ik ga het zelf wel even, Frits. De jongens hebben het zo druk. Goed. Dit zal toch niet uw laatste bezoek zijn aan Oberammergau, meneer Vlaanderen? Oh, nee, dat hoop ik zeker niet. We vinden het hier fantastisch mooi, niet, wat je? Mm -hmm. We maken vanmiddag nog een prachtig tochtje naar Ah, Schöngauw, heel mooi. Hè? Ja, ja, ja. Het is hier trouwens overal mooi in deze tijd van het jaar. Als u ooit naar Londen komt, meneer Goender, dan hoop ik dat u ons komt opzoeken. U vindt ons adres in het telefoonboek. Ach, mevrouw Vlamder, ik zou dat geweldig vinden. Maar voor het ogenblik zie ik daar nog geen mogelijkheid toe. Hoewel, het zou me heel wat waard zijn mijn, mijn oude makkers weer eens terug te zien. Ik heb zo'n vaag idee van, meneer Goender, dat ik u eens ergens in de een of andere filmstudio ontmoet heb. Oh ja. Ja. Heb je ook meegespeeld in een film? Kom, hoe heet die nou weer? De man met de duizend stemmen. De man met... Is niet, dat geloof ik niet. Ik, ik heb er zoveel gemaakt, ik weet eigenlijk al die titels niet meer. Deze werd in Elstree opgenomen. In Elstree, ja. Ach, ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat we elkaar daar eens hebben ontmoet. Ik heb inderdaad een paar films in Elstree gedraaid... Hoewel ik toch meer op de buurde op gewerkt heb... Uh, ja, ...daar gaat voor mij niets boven het leven een Dat ben ik met u eens. Ik heb me al lang een toeneel gemaakt met een stuk dat heette Herfstdraden. Herfstraden. je dat u zich dat niet? Ja, jazeker, ja ja. Hier ben ik dan. Uw charrie mevrouw, dank u. En uw droge martini, meneer Vlaanderen. Oh, Paul, kijk eens. Er ligt een kerst in je martini. Ach, nee. Hoe kan die barkeeper nou zo dom zijn? <laughs> het is al goed, mrs Gunther. Ik ben dol op kersen. Het is maar goed dat meneer Vlaanderen geen Amerikaan is. Anders ging je de laan uit, liefje. <laughs> nou, score. Score. Op een goede reis dan, mevrouw Vlaanderen. Dank u, meneer Skoende. En mijn groeten aan tekenen, die circus. Heb je een tafel voor meneer Vlaanderen? Ach, nee, nog niet. Nee, nee. Ik zal eens even gaan kijken wat ik kan doen. U excuseert me wel. U ziet, we hebben natuurlijk druk. Natuurlijk. We zien u nog wel. Ach, Paul. Had ik mijn tas in de auto laten liggen. Nou, dan ga ik hem toch wel even. Nee, blijf maar zitten. Ik ben zo terug. Misschien kunt u beter achterin gaan zitten, mevrouw Gunther. Dan is er de minste kans dat u gezien wordt. Dank u. Ik kan niet lang blijven, meneer Vlaanderen. Anders stijgt hij argwaan. Dus ik moet u spreken. Ik moet u waarschuwen. Waarschuwen? Waarvoor? Dat die Konrad is gevonden. Maar daarmee is de zaak niet afgelopen. u dat vooral niet. Geloof niet dat een putje in veiligheid is. Ja? dan gaat u verder. Oh, moet terug naar Londen, meneer Vlaanderen. U moet het onderzoek in die zaak verder op zijn loop laten. Vanavond nog. En als ik dat niet doe? Gelooft u me niet? Ik zal u graag geloven, meneer Gunther. Maar nou, u hebt me verder nog niets verteld. Waarvoor wilt u mij waarschuwen? Als u doorgaat met uw onderzoek naar de reden waarom Petty Conrad verdween... ...zult u of uw vrouw vermoord worden. Dat is geen twijfel mogelijk. Gelooft u me toch, meneer Vlaanderen? Er is geen twijfel aan. Ik neem aan, Mrs. Gunther, dat u me helpen wilt. Ik geloof wel dat u mij wilt waarschuwen voor iets, maar... Als u niet wat duidelijker zijn kunt, dan... Ik kan niet in details treden. U kunt niet of wilt u niet? U weet niet wat voor risico ook loopt door dus zo met u te praten. Een groter risico dan iemand beseffen kan. Ik geef u nu een goede raad mee voor u naar Londen teruggaat. U en uw vrouw. En vergeet die vooral niet. Een goede raad ik altijd open, Mrs. Gunther. Als u eenmaal terug bent in Londen, zal er iemand zijn die proberen zal met u in contact komen. Wie is dat? Een man die Smith heet. Probeer die uit zijn handen te blijven, meneer Vlaanderen. Verstaat u me goed? Wat er ook gebeurt, blijft die man uit de weg. Smith? Ja, uh, Londen zit vol mensen die Smith heet. Deze man noemt zichzelf Captain Smith. Herinner u altijd goed wat ik u nu zeg, meneer Vlaanderen. Wat er ook gebeurt, blijft die man uit de weg. Oh. De ja. Ik denk dat we over een minuut of vijf van woord kunnen. Ik heb je al die een telegram gestuurd. O, laten we hopen dat hij thuis is en niet met zijn donsineer naar het Palais de dans. Wat heb je hem getelegrafeerd? Nou, ik heb hem gesteund laten aankomen en of je wil zorgen met de wagen het vliegveld te zijn. Oh, maar dat is een feest voor Hij doet niets liever dan op een vliegveld rondhangen. Ja. Nee. We kunnen er nog wat van gebruiken, als je het al eens Oh, nee, laat maar. Paul... Het is toch niet na je gesprek met Joyce Goente dat we ineens terug gaan? Nee, daar had ze het helemaal niet over. Nee, ik ben alleen maar erg benieuwd naar mijn praatje met Betty Grunwald. Oh. Ja. Nou, volgens oké, hem zou je toch wel niet veel ouder krijgen. Dat zullen we dan zien, hè? Denk jij, Paul, dat Joyce Koenter in ernst sprak gisteravond? Of speelde ze maar een beetje komedie? Nee, nee, ze was wel ernstig, maar ze was ook bang. En je weet dat iemand in angst zit, dan is hij gewoon geneigd te gaan overdrijven. Mm -hmm. Dus het is echt niet om wat zij gezegd heeft dat we ineens halzen voor kop terug gaan. Ik bedoel, uh, we zijn toch niet echt in gevaar, mevrouw? Oh, nee, in ieder geval niet in een gevaarlijke situatie wat de heer we niet zouden zijn. Tenminste, dat <lacht> hoop oh, ik. Ik wou gaan noteren. Zijn laatste woorden waren. Ja. Maar in ieder geval zal het prettig zijn hier thuis te zitten. Ja, ja. Ach, er zijn en één dingen die ik allemaal nog doen wil. Ja, en ik weet er wat onder dat er één ding is dat ik alvast weet. Wat dan? Jij wilt natuurlijk eerst het een en ander te weten zien te komen over die Captain Smith, niet? Ina, nee? nee, nou, ik ben voor jou gewoon een boek. <laughs> <laughs> ja, en op ben ik een vader in de over Het is mogelijk dat op de juiste iets van die meneer Captain Smith nee, weten. Pardon, meneer? Ja? Bloemen voor mevrouw Vlaanderen. Oh, Paul. Grisant. Zijn ze niet beeldig? Uh, uh, dank u wel. Nou, van wie zijn ze? Weet u dat ook? De juffrouw van de kiosk vertelde dat ze vanmorgen vroeger werden besteld door een meneer Brekschaf. Oh, wat lief, van oh, die man. En ik die altijd gedacht heb dat onze Engelse politiemannen zo voorbeeldig waren. We zijn klaar om aan boord te gaan, meneer. Wilt u mij nog volgen? Prachtig. Kom je weer hè? <tus> Liefje, ja. je lijkt wel een filmster met die prachtige struik. Een filmster? Om een paul, praat toch geen onzin? Een filmster na al die jaren nog met haar eigen eerste man. Je kunt de nog wel losmaken, Ina. Hoe fijn. Nou, je hebt bijna niet gevoeld dat we loskwamen, wel? Nee. O, Dat zei ik nog. Ik heb een Jij ja, gaat met een dag meer op Napoleon lijken, kindje. Ja, Napoleon? Maar Napoleon. <laughs> nou, die kon ook overal slapen. Zelfs op zijn paard. Oh, dan moet ik dat toch nog eens proberen. He? Zien of ik eens een prettig, rustig paard te pakken kan ja. krijgen. Op no, niet meer dan een de...